NPO Radio 1 met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Goedemiddag. Nog één uurtje radio-Olympia te gaan op deze dag. Deze gouden dag van Kjels Nuis. Maar eerst is het tijd voor het NOS Journaal. Jan van de Putten. Nederland wordt een stuk minder aantrekkelijk voor brievenbusfirma's. Vanaf 2021 wordt er een belasting op royalties ingevoerd, heeft het kabinet besloten. En dat betekent dat artiesten als The Rolling Stones en U2 en ook bedrijven als Starbucks hier belasting over hun royalties moeten betalen. Daar zijn ze nu nog van vrijgesteld en dat is een reden voor hen om, via, om hun geld via Nederland door te sluizen. Er komt meer ruimte voor bedrijven die zich echt in Nederland vestigen. Staatssecretaris Snel van Financiën zei dat hij af wil van het imago van Nederland als belastingparadijs. Minister Hoekstra van Financiën heeft geen aanwijzingen dat er wat mis is met de Nederlandse verzekeraar Vivat, eigenaar van Riaal en Zwitserleven. Hij zegt dat naar aanleiding van het Chinese moederbedrijf Anbang. Dat zou zich schuldig maken aan illegale praktijken. Maar volgens Hoekstra gaat dat specifiek over China. Wat wel belangrijk is om te benadrukken is dat eh, die casus echt niks te maken heeft met de situatie van VIVAT in Nederland. Eh, want in Nederland hebben we toezicht goed georganiseerd. DNB houdt toezicht en er is wat mij betreft geen enkel signaal dat daar wat aan de hand is. Hoekstra noemt de berichten uit China zorgelijk en volgt ze op de voet omdat hij het belangrijk vindt om te weten wat zich daar afspeelt. Vanwege de illegale praktijken hebben de Chinese autoriteiten de leiding over Anbang overgenomen.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 Opnieuw is een Russische sporter op de winterspelen betrapt op doping. De piloten van het vrouwenbobslee-team is positief getest. Eerder werd een Russische curling-speler al betrapt. De Russen doen onder neutrale vlag mee aan de Spelen vanwege eerdere dopingschandalen. En Kjeld Nuis heeft opnieuw goud gewonnen op de Olympische Spelen. Na zijn gouden medaille op de 1500 meter was hij vandaag ook de snelste op de 1000 meter. Nuis was door het dolle heen. Ja, echt mega vet. Echt zo kikken. Zo, ik had er zo op gehoopt. En, ja, iedereen zei het al de hele dag. Van, fuck, dit zit er gewoon in. En, uh, ja, dan moet je gewoon cool blijven. En, uh, dat ben ik gebleven. Ik ben uh, zo super trots. Dit is de 18e medaille voor Nederland op deze Spelen. En de 8e gouden. Het zilver op de 1000 meter was voor de Noor Lorensen En het brons voor de Koreaan Kim. Het weer, vrij zonnig en een graad of drie bij een stevige noordoostenwind. Ook morgen vrij zonnig en een graad of drie. Vanaf zondag is het overdag tegen het vriespunt... en s'nachts is er matige tot plaatselijk strenge vorst. ANWB ah, heeft gegeven informatie. De Rijkswaterstaat komt al een tijdje met een ernstige storing... in de systemen bij de Benelux-tunnel tussen Rotterdam en Den Haag op de A4. De Benelux-tunnel is in beide richtingen dicht... en dat leidt tot veel files tussen Den Haag en Rotterdam... Op de A4 staat het vast vanaf Amsterdam komend... vanaf Leidschendam tot aan een reiswijk tussen Delft en Vlaardingen-Oost. Op de alternatieve route, de A13 richting Rotterdam... nu 9 kilometer vanaf Prins Klausplein. En ook op de A20 loopt het verkeer behoorlijk vast... richting Goudaap vanaf Maasdijk tot aan knooppunt Tebrechtseplein. Men is bezig om de storing op te lossen, maar het kan nog wel enige tijd duren. Verder, de A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar tussen Lenderheide en Batendorp een half uur vertraging na een ongeluk... de linkerrijstrook is dicht.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 Ga naar bezwaarmaker.nl. Bezwaarmaker.nl. NTO Radio 1. Radio Olympia. Ik Sen, Radio Olympia en Mida. Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Nogmaals, goedemiddag. In het laatste uur van Radio Olympia... kijken we terug op het kunstrijden met Hans van Zetten. En Olympisch kampioen SM Wisser is er. En correspondent Marieke de Vries schuift ook nog aan. Radio 1-presentator en verslaggever Misha Blok... stort zich vol overgave in de soms bizarre Koreaanse cultuur. Je hoort het iedere dag hè, in Misha Ses High. Vandaag laat ze haar huid bleken bij een van de vele schoonheidssalons. Waarom willen Koreaanse vrouwen zo'n witte huid hebben? Ze associëren, ze, een blanke huid met zuiverheid en schoonheid. De meeste Koreanen denken dat dat het allerbelangrijkste is, een goede huid hebben. Want als je een slechte huid hebt, kun je dan niet de baan van je dromen krijgen, bijvoorbeeld? Nee. Nee, niet echt, uh, zegt ze. En Suzanne Schulting deed ons gisteren allemaal versteld staan met de gouden plak op de 1000 meter bij het shorttrack. Vanmiddag kreeg ze haar medaille op Medal Plaza. Ze is de eerste Nederlandse shorttrack-atleet die Olympisch goud pakt. Een historisch moment was het gisteravond en dat moment gaat maar door, want hier wordt het omgezet in edelmetaal. Hier gaat ze die medaille in ontvangst nemen. Ja, en daar stond ze op Metal Plaza, Suzanne Schulting met het goud om de nek. En daarna liet ze haar medaille natuurlijk even zien... aan de man die de short -track ook al jaren volgt voor ons. Vlarel Janowski. Hij is mooi, hè? Ja, echt heel vet. Ja. Je hebt de afgelopen 20 uur heb je gezegd... onwerkelijk, ik kan het niet geloven, ik besef het niet. Het is echt waar. Ja, hij hangt echt om mijn nek en ik heb net echt... Uh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 Het is echt zo en het is, uh, het is nu echt iets soort van toch wel ergens iets tastbaar. Ja, het is best een best zwaar ding. Maar het is, wel echt, uh, ja, het is nu echt gebeurd en het is nu echt, echt, echt. Dus het is wel uh, bizar, ja. Wat is nou eigenlijk een mooier moment? Over de finish komen, die emoties, die ontlading? Of dit? Ik vind over de finish komen het mooi, een mooier moment, ja. Over die race gesproken. Jij groeide, groeide gisteren. Zeker met die weergaloze actie in de halve finale. Daarna lef, tactiek, alles toon je. Welk detail heeft nou bepaald dat jij dit hebt gedaan? Ik denk toch echt dat de, de rust bewaren. En uh, echt de rust durven bewaren in mijn schaatsen. En, uh, ja, ik heb mijn beste duizend meter ooit gereden. En uh, dat uh, in de Olympische finale. Dus uh, beter kan niet. In wat voor rollercoaster ben je terechtgekomen? Ja, ik word echt van hot naar her getrokken en uh, overal op, uh, media moet ik verschijnen. En, uh, ja, het is, je wordt gewoon enorm geleefd en uh, ja, dat is bizar. Ik kan het me bijna niet voorstellen hoe het in Nederland is. Ja, want dat wil ik vragen. Wat krijg je daarvan mee? Want je hebt wat losgemaakt. Ik heb wel uh, meegekregen van vriendinnen, van vader en zusjes dat het, uh, dat het best wel groot is. Maar ik kan het me gewoon echt niet voorstellen, dus ik zou het eigenlijk ook echt niet weten. Suzanne, schuldig. Ja, het SME visser had het kunnen weten, als ze even had gebeld. Met de SME visser. <laughs> ja. Want jij hebt goud gewonnen bij de vijf kilometer. Herken je het een beetje, het verhaal wat, uh, wat Suzanne vertelt? Ja, eigenlijk komt het echt. Ja, eigenlijk alles wat ze zegt, denk ik ook. Van ja, ik had echt precies hetzelfde. Het is echt, ja, je wordt geleefd, je wordt van hond naar her gesleept. En. Ja. Uh, en je, je krijgt inderdaad gewoon niet heel erg mee hoe het in Nederland is. Je, je hoort wel verhalen van het is gekke huis, maar je kan je dat niet voorstellen. Terwijl je wel, eh, je hebt ook eerder gezien op televisie, dat je voorgangers van jullie oh, dat ook zeiden. Maar het is toch gek als het om jezelf gaat, kan je voorstellen. Ja, en ik denk dat het bij ons wel, ja, wij zijn alle twee nog super jong. En... En al, uh, en het jou uit een doosje zijn jullie allebei natuurlijk. Ja, nou ja, misschien, misschien ik nog iets meer dan Suzanne, omdat Suzanne al best wel een tijdje ook wel gewoon internationaal meedraait en ik eigenlijk niet. Ja, maar dat, die, die, die, deze gouden plak was niet verwacht hoor. Nee, nee, nee. Nee, maar die vier nee. Jou kenden we tussen aanstekens bijna nog niet. Nee, nee dat is waar. Ja dat, uh, ja, dat is gewoon bizar dat nu ineens uh, zoveel mensen jou kennen en. Ja, ja. ja en iets. Uh, van ja, je willen. Van je willen, je, uh, ja. We, hadden het, uh, we hoorden net het bandje van die huldiging. Hoe was dat uh, bij jou, die huldiging, toen je het Wilhelmus hoorde... en jij die plak om je nek had hangen? Ja, ook heel mooi. En ook, best, ook, wel, uh, ja, ook wel eigenlijk een leeg gevoel of zo. Van, Dit is het dan? En, nou ja, je denkt... Eigenlijk dacht ik helemaal nergens aan. Het is dus nee? gewoon... Uh, ja, gewoon... Ik keek volgens mij eventjes gewoon naar de hemel of zo. En gewoon, ja, van dit. Dit is gewoon even een momentje ofzo. Ja, dat is dan toch anders, denk ik, dan bijvoorbeeld een Kjeld Nuis... die al twee keer een Olympisch Spelen heeft gemist. Het niet eens heeft gehaald. En dan ja. uh, alles opoffering, die, die ziet als het ware zijn hele carrière aan zich voorbij flitsen. Ja. Tot dat moment en jullie. Ja, jullie zijn net begonnen bij wijze van spreken. Ja. Aan een echte professionele carrière. En je staat er al. Ja, ik had uh, aan het begin van dit seizoen nooit. Nee, echt nooit verwacht dat ik hier, überhaupt hier zou staan. En dan, zou meedoen? Ja, dat ik zou meedoen. Dus uh, ja, dat is al bizar. Laten ja. we even teruggaan naar vorige week. Omdat het zo'n mooie race was. Rode blosjes op de wangen van de spanning. En dan rijdt ze echt heel erg goed hoor. Want het ziet er zo ontspannen bij haar. Ze danst echt gewoon door die bocht heen. Ze hoeft maar een klein beetje te geven. En het ijs gaat gewoon. Het ijs glijdt hier. Het ijs glijdt fantastisch. Hier rijdt Esmee Visser. En die ratelt nu maar door. Die batterijen raken niet leeg. Dit gaat net zo rit worden als Bloemen. Dit gaat net zo rit waar al die dames zich helemaal een stuk gaan buiten. Maar ze heeft nog zoveel energie over. Dat ze tot een tijd komt Zo van 6 minuten, 50 seconden en 23 honderd De negenvoudig wereldkampioene en de tweevoudig olympisch kampioene Martina oh, oh, Sablikova... Oh. heeft het moeilijk en heeft het zwaar in de laatste buitenbocht. 6.50, 23. De tijd van Esme Visser is nu gepasseerd. En Sablikova komt nu pas over de streep en wordt tweede. 30 jaar naar Yvonne van Gennep. 30 jaar naar Goud, hè hebben we weer een Olympisch kampioen op de vijf kilometer. Had je dit al gehoord? Nee, het is echt bizar. Ja, ik word hier zo... Ge... Ik weet niet. Op dit soort momentjes gaat het dan tot je doordringen. En dat is echt bizar. Ja, ja ik zeg altijd... Ik, ik word meer ontroerd door andere mensen die ontroerd worden door mij... dan, dan <laughs> dat ik ontroerd word door mezelf. Dus, uh, ja... Nou ja, En Dit ik kan je vertellen, zowel Sebastian Timmerman als wij hier aan tafel... wij waren ook echt helemaal ja, ontroerd, nou ja, vol vreugde. Ja, ja, ja. Ik vind het ook zelf het mooiste als er een onbekende... of iemand waarvan je gewoon niet echt verwacht, maar dan, die dan ineens wint of zo. Ik ben ook altijd voor degene die achter ligt. Dat vind ik gewoon mooi als die dan wint. Ja, en ook dus, dat, uh... dat onbekende heb ik nog wel wat, want... Ja, eh, ik kan me nog goed herinneren. Het was ergens in november. En eh, ik heb zo'n sportrubriek in de NieuwsbV met eh, Erben Wennemars. En wij belden je omdat je in de B-groep de vijf kilometer had gewonnen. Ja. En toen zei je dat je je ging focussen eh, op de Spelen van 2022. Maar toen zei Erben al, niks ervan, je kan gewoon nu naar de Spelen. En ja. je bent gegaan en je hebt goud gepakt. Ja. Wat is er gebeurd? Ja, ja. ik heb uh, naar hem geluisterd. Nee, <lacht> <lacht> ja, nee ik weet niet. Het is ja. Je krijgt gewoon. Ja, ik toen van vangen dat ik die B-groep won. Daar heb ik gewoon super veel vertrouwen uit gehaald. En ook super veel plezier. En uh, ja, die ervaring was al heel wat voor mij. Heel nieuw. Alles gewoon, dat was al super groot. En daar kreeg ik zoveel energie ook van. En dat ik nog meer van zulke dingen wou meemaken. En dan, ja. Ja, ik train er gewoon hard voor. En uh, ja, ik heb er veel plezier in. En, ja, ik denk dat het een beetje in een, uh, in een cirkeltje, in een draaikolk terecht is gekomen. En dan ging lekker o borrelen. En, dat het uh, OK2 kwam, hè? Dat ja. OK2 kwam. En toen dacht je ook van, nou, ik vind het leuk om mee te doen. Dacht je zo? Ja. Nou ja, ja. ja. Ik probeer... Ah. Uiteindelijk heb je wel verwachtingen en je weet wat je in trainingen rijdt. En, en anderen zien dat ook en die weten het ook, wat je zou kunnen. En ja, tuurlijk, ik, uh, ja, ik had gewoon wel vertrouwen in mezelf... maar niet, niet vertrouwen van dat ik het ging halen of zo. Gewoon dat ik, wel een goede, dat ik gewoon voor mezelf een goede race neer kon zetten. Daar had ik vertrouwen in. En dat... Ja, dat er zo, ja, voor het resultaat ben je afhankelijk van anderen. Dus daar wou ik niet te veel over nadenken. Was je niet meer bezig? Nee. Heb jij nooit ergens gedacht van, nou, misschien kan ik hem wel winnen? Um, nou, misschien heb ik daar één momentje over nagedacht. Maar toen heb ik het direct weer verbannen uit mijn hoofd. Want uh, ja, dan uh, ga ik mezelf weer te, te hoge verwachtingen opleggen. En dan kan ik alleen maar teleurgesteld zijn van het resultaat. En dat wil ik echt totaal... Ja, dat wil ik gewoon niet. Want... Uh, ja, ik moet toch wel zo blij zijn dat ik hier stond. Ja. Maar wanneer dacht je dan, ik ga hem winnen? <laughs> uh, nou, pas eigenlijk toen Sablikova over de finish was. Want dan is het pas definitief. Ja, ja maar ook maar, maar, dacht je niet toen je Sablikova zag rijden van... wacht eens even, wacht eens even. Niemand gaat aan mijn tijd komen. Nou, halverwege dacht ik wel van jeetje. Ik heb wel, ik sta er best wel goed voor. Maar <laughs> ik, ik vond het nog wel drie rondjes voor het einde of zo... vond ik het toch nog wel zo spannend worden... Tja, ja. Ja, zo ging dat. En er waren natuurlijk wel mensen, hier ook aan tafel... die, die zeiden, nou, dat zou best eens met vissen kunnen worden. Ja. He? En, en, ja. Heb je dat helemaal niet meegekregen? Um, dat de verwachtingen jawel. waren? Jawel, uh, maar ja, wat ik zei, ik, ik wil die verwachtingen niet bij mezelf oproepen. Dus ik heb, dat, ik heb zoveel mogelijk geprobeerd eigenlijk mijn telefoon uitgezet. En probeer niet naar die dingen te luisteren. Niet naar... Ja, niet naar de radio. Niet naar de social media. Niet naar de tv-uitzendingen. Want daar... Van die winst in die B-groep. Tot nu. Wat is jouw kracht geweest dat je zo enorm gelanceerd bent... en hier gewoon goud pakt op de vijf kilometer? Op de Olympische Spelen. Ja. Ja, ik heb superveel gehad aan mijn team... Mijn teamgenoten, uh, super keihard met hen gewerkt. Keihard achter hun aangereden, gepusht naar nog snellere rondetijden. Uh, ja, dat mijn basissnelheid hoger werd en ik zelf uh, uiteindelijk die rondjes aan kan. Dus ook zelf meer op kop. Uh, ja, gewoon keihard ervoor gewerkt. Ja, en jij bent nu 22 jaar, jij gaat de komende 10 jaar toch de 5 kilometer domineren? Nou, dat zou wel heel mooi zijn. Ik ben wel van plan om dat dit niet een ja, dat het niet eenmalig is en dat het wel dat ik over vier jaar weer sta. Daar kijk ik nu al naar uit. Ja, ik ook. Fantastisch. S.B. Dank je wel dat je hier was. Ja, graag gedaan. En geniet nog even van de spelen. Kimberly Bos, jou ook hartelijk dank. Dank je. Voor je komst hier naar de Olympic Oval. Ja, de Olympic athletes from Russia hadden nog geen gouden medaille behaald in Pyeongchang, maar het was Gisteren hè? wel. Oh, en de, ik heb tegen een, uh, ja, een Russische... Nee. Uh, een gouden. een oh, goud. Goud. Gisteren haalden ze de eerste gouden medaille binnen. zien we heb je gezien. Oh, goed, 500 ja. meter, de aller allerbeste. Maar iedereen wist wel, vandaag ging het wel gebeuren. Volgens Want vandaag moest het gaan gebeuren bij het kunstrijden. En uh, het ging tussen uh, twee uh, Russinnen. Uh, een meisje van 15 en een meisje van 18... En uh, wij gaan de Russische strijd om de macht volgen in een bijdrage van Edwin Cornelissen. De spanning in de Ice Arena, waar gisteren nog historie werd geschreven door Nederland, is voelbaar. Want vandaag moet het toch een Olympic Athlete from Russia Day worden. Ru Russia. Russia is de win. Dat is goed. Twee absolute topfavorieten. De één. Een... Heerste de afgelopen jaren over het kunstrijden? Evgenia, niet weten wat. Zij is de vrouw die Joan Hanapel eerder wel vergeleek met een soort robot. Ja, dat wilde ik dus niet zeggen, maar dat bedoelde ik wel. Uh, het is inderdaad uh, bijna onvoorstelbaar. Ze maakt nooit een fout hoor. En dat is, dat is toch wel raar in deze sport. Dat komt niet zo vaak voor. Soms krijg ik het idee dat als ze bij de balustrade staan... ze gaat de ijs op, er wordt achter een, een ding omgedraaid. Een soort ja, pop die, die het ijs op komt en precies weet wat ze moet doen. De ander, het jonkie, beleefde haar doorbraak dit jaar. The skater, the wonderful Alina Zagitova. She's only 15 years of age verstoten de koningin van haar troon op het EK. En was ook hier in Korea in de korte kuur beter. Two Russian teenage girls, 18-year-old Yevgeny Medvedeva en 15-year old Alina Zagitova. En hoewel ze dus officieel niet voor Rusland uitkomen, zie ik hier toch bij de arena mensen lopen met de Russische vlag. Die dus voor een dilemma staan. Voor wie moet je zijn vandaag? My favorite is uh, Evgenia Medvedeva, de 18-jarige, met haar lange erelijst inmiddels opgebouwd de afgelopen jaren. Ze a, a world champion, a Russian champion. En daar komt bij dat Medvedeva veel blessureleed leed heeft moeten overwinnen. Gebroken been, daar is ze van teruggekomen. En uh, Evgenia broke his leg, and that's why uh, she's in my heart. Genia! Ze zitten in de laatste groep van deelnemers die in actie komen tijdens deze vrije kuur. Dat betekent dat de iets mindere goden al in actie zijn gekomen. De dames voor wie het meedoen het allerbelangrijkste is. Kelani Crane bijvoorbeeld uit Australië. It was absolutely amazing. Just the whole atmosphere of this competition has been incredible. Heeft genoten van de ambiance en gaat zo genieten van de climax. You don't know what's going to happen, but definitely I know that both girls are going to bring it. Een echte favoriet heeft ze niet. Het zijn eigenlijk twee totaal verschillende schaatsers. You know, Elena's triple loop combos are insane and I I try to do triple loop combos in the short program, not here but Het zijn de sprongen van Zagitova. In dat opzicht is de Russin een voorbeeld voor haar. But Evgenia, she's just such an artist. performance. Maar het is de performance van Medvedeva... die helemaal opgaat in de kuur, in de muziek. It's gonna be a major showdown. Ook België heeft een deelnemster op het ijs, al vroeg in het programma. Luna Hendricks is haar naam. Heeft die een favoriet vandaag? Ja, uh, yeah. ik denk dat de jongste gaat winnen. Waarom? Uh, ja, ze heeft toch wel uh, betere sprongen. En uh, ja, ik vind ze gewoon uh, overal veel mooier. Het zijn twee dames die ook elkaars trainingsmaatjes zijn. Is dat denk jij een voordeel om het beste ook uit jezelf te halen? Ja, ik denk, dat, denk het wel. Want uh, ja, ze willen het denk om het haar beste doen. Dus uh, ik denk ook wel meer stress voor hun. Je kan natuurlijk ook zeggen, het zijn twee rivalen. I know they are friends and in Russia they also together. Nee, zegt deze Russische fan. Ze zijn vooral goede vrienden. Uh, always together, yes, that's why they are friends. We gaan zien hoe het uit gaat pakken. De ontknoping. Laten we gaan genieten van Alina Zakitova. en de Russen op de tribune zijn onder de indruk. Het programma was difficult and all components, all jumps will be in the second part. En gelijk de drievoudige ritbergen hoort, daar is hij toch in het tweede deel van de kuur. En she is een really fantastische emotion. Zagitova pakt de leiding. Ik denk dat Alina comes to the ice like a winner. Maar met Vereva moet nog komen. Ze heeft 78,67 technische scoren. Dat is onder die van haar landgenoot. Staat 81,62. Hier is een belangrijk verschil. Dat gaat niet lukken. Maar het is wel vrij snel duidelijk dat Zagitova haar voorsprong niet uit de handen gaat geven. Yes, this is a champion. Olympische atleten uit Rusland op de nummers 1. En twee. All of us uh, think that uh, it's our two winners for us. Prachtige reportage. En ik begon deze reportage met te vertellen... dat die Olympic Athletes from Russia... Ja. nog geen gouden medaille ja. behaald hadden in Pyeongchang. En toen greep jij even in, Jeroen. roep kwam ik er even tussendoor. Jawel, dat is namelijk wel gebeurd gisteren bij het Short Tech. Maar ik had het dus over een Chinees. En dat is natuurlijk wel heel, heel iemand anders <lacht> natuurlijk. de Chinees. En het is natuurlijk wel bijzonder. dat Ik denk, ja het, het einde van de spelen komen dichterbij. Je maakt van dat soort uh, rare fouten in je hoofd. Want ik was gisteren al echt verbaasd toen ik hoorde... hey, China heeft dus nog geen enkele gouden medaille. En, en dat, Hans van Zetten zit hier ook nu, we horen hem zojuist. En, en Rusland is ook niet, dat zijn natuurlijk ja. grote landen die nog geen grote... Maar jij grijpt gewoon alles aan om dat short track van jou een beetje op te pimpen. Zeker, zeker. Daar <lacht> hebben we natuurlijk grote liefde is. voor. Ja maar het gaat nu over vrouwen, kunstrijden. Kunstrijden op Dent en Hans van Zetten is erbij. We hoorden jouw commentaar, Hans. En ja, dat was een Russische machtsstrijd tussen twee reizen. Saina's. Het werd ook inderdaad uh, de clash tussen die twee. Al geen clash, het zijn ook vriendinnen. Maar uh, het was toch heel spannend. En, en iedereen had zo zijn eigen favoriet daarin. En, en we zagen al van af aan, Zakitova, uh, de jongste, de 15-jarige... de kerstverse Europese kampioene die dit seizoen voor het eerst senior is. Ja, die uh, moest beginnen in, in de volgorde. Loting had dat bepaald. En die deed het echt... Ja, heel fraai. Het grappige was dat eh, normaal doen kunstrijders altijd in het begin van de kuur de moeilijke combinaties. Maar zij deed dat niet. Zij deed de passenseries in het begin. En de regel bij het kunstrijden is... dat dus alles wat je in het tweede deel van de kuur doet... krijgt 10% bonus op de basiswaarde. Dus je kunt extra punten krijgen als je de moeilijkheden in het tweede deel doet. Dat en heeft... dat is de truc die sie, sie, uh, de jongste doet. Ja, dat die, dus die eerste combinatie, die zetten ze niet door. Na de drievoudige loods, geen gelijk drievoudige ritbergen. Maar die deed ze wel in het tweede deel van de kuur. En dan krijg je weer extra punten erbij. Maar we hadden dus twee favorieten. En je zegt iedereen had zijn eigen favoriet. Wie ja. was jouw favoriet? Nou ja, ik, uh, ik, ik zat er een beetje tussen. Uh, ik, ik vind de paar uitstraling en zekerheid in bewegen, had en de kleding, en de muziek vooral. Ja, want die muziek is ook heel erg bepalend. Het was Don Quixote, dat is een opera die in 1869, geloof ik, voor het eerst door het Bolshoi-theater in de prière is gegaan. In, dus in het hartje van Russische dans- en muziekcultuur. Moskou. En, dat, was, dat was een krachtig stuk muziek. En daar reed die, uh, de jongste op. En ja, dat pakte mij. Ik heb toevallig ook kaartjes gekocht voor de ballet... wat uh, in, de, in Amsterdam volgende week op... Uh, 2 maart, geloof ik, speelt. Ja, dan, dan ga ik dus kijken naar Don Ciconshot, het uh, ballet. Dus ik zat al helemaal in die sfeer. Dus ik hoorde die muziek en ik word er gelijk al warm van. En dan zie ik dat meisje dan zie ik dat zo prachtig opspringen. En... Een meisje, 15 jaar. Ja, 15 jaar. Dus, ja, ja. Is het niet een beetje te jong? Nou ja, uh, de ja, regel... Ik wel. Ja, ja, nou ja Dat kun je vinden. Maar de regel bij, het, bij het, uh, de internationale schaatsunie is... dat je moet zeg maar voor 1 juli 2018, 16 jaar, zijn. En zij is, uh, was in mei jarig, dus in mei wordt zij acht, uh, 16 jaar. Uh, dat is dus net uh, op tijd, want als ze twee maanden ouder uh, later was geboren... dan hadden we er nog vier jaar op haar moeten wachten. Oh, wat een mega talent is dat dan. Ja, als je 15 vijftien ja. e dit kan. En wat ik ook zo bijzonder vind... er was een, echt een, een, een strijd tussen die twee vriendinnen... Uh, maar is de rest van het veld zoveel minder dan deze twee Russische uh, schaatsgodinnen? Nou, zoveel minder. Ik vond de Karadese ook heel goed. De Karadese was een volwassen reis, 22. Die had een volwassen uitstraling. Uh, en die reed heel goed, heel elegant, heel zelfbeheerst. Dus daar heb ik ook echt van genoten. Uh, maar ja, die twee recinnen die hebben qua moeilijkheidsgraad... en die deden bijvoorbeeld bij veel sprongen... Doen ze, uh, normaal als je een drievoudige sprong maakt, doe je je armen om je romp... om uh, zo snel mogelijk om je lengteas te draaien. He, dus het is, dat is een kwestie van biomechanica. Maar zij doen de armen omhoog. Daar krijg je namelijk 10% bonus voor. Want dat is veel coördinatief gezien veel moeilijker. En zij zijn de enige twee die dat doen. Dus ook daar boeken ze weer winst. Tjonge, jonge. Ja, en ze hebben natuurlijk, in, laten we dat wel wezen in Rusland... ze hebben daar uh, de cultuur, de geschiedenis van dans en muziek. Dat zit heel sterk. Dat zie je bij turnen, dat zie je bij de Olympische gymnastiek. Dat zie je bij alle artistieke vormen. Het leeft in de, in de Russische ziel om te dansen en muziek te maken. En ja, dan, Als daar een nationaal kampioenschap is... dan zitten daar ook 30.000 mensen op de tribune. Het is het uh, schaatsen misschien wel uh, van, van, van Rusland. Wat lange baan is voor Nederland het uh, schaatsen, uh, kunstrijden voor, voor Rusland. Hans, maar ik ga toch nog even terug naar zo'n eerste gouden medaille. Want dat is bijzonder dat dat <laughs> gebeurt natuurlijk voor ja. China. Marieke, de Vries is er ook, misschien ik ook even van Marike hoor. Maar natuurlijk ook Hans van Rusland. Jij volgt dat, jij hebt, je bent hier al op je tichtste spelen. Dat is best vreemd, dat Rusland... Nu pas, we zijn ja. bijna aan het einde van de spelen, de eerste gouden plak pakt. Ja, dat is ongekend. Dat was natuurlijk in, uh, ze hebben ook bij uh, de paren, hebben ze, ze hebben geen medaille bij de paren gewonnen. Ze hebben geen medaille bij de mannen gewonnen. Ze hebben geen medaille bij het IJslandse gewonnen. Alleen in de teambestrijd hebben ja. ze zilver gewonnen. Dus ze, ze hebben nu dus nu bij het kunstrijden twee zilveren en één gouden medaille gewonnen. Nou, dat is nog nooit zo slecht geweest. Nee. En dan mag het Russische volkslied niet klinken. Ook dat nog. Wat, dat wat, wat, wat, wat, wat horen we dan? Uh, we hebben, wij hebben niks in het stadion gehoord. Want uh, de medailles zijn uh, vanmorgen niet uitgereikt. Die zijn dus waarschijnlijk dan toch nog vanavond ergens uitgereikt worden. Ja, dus morgen. Wij, wij hebben dat, dat niet ik. gehoord. Dus ik, ja. ik kan daar geen antwoord op geven. Maar ik krijg dat wel nu te horen. De Olympische hymne gaat worden gespeeld, Patrick. Olympische hymne krijgen we te horen bij uh, de winnares van Kunstijlen. Um, heb je een mooi toernooi beleefd, Hans? Ja, ik heb een heel bijzonder... Ik, er zijn Paar dingen die me goed bijblijven. Dat was deze dag met die twee. Met Fedeva, de wereldkampioenen en de kerstvers Europese kampioenen... die nu Olympisch kampioen is geworden. Het tweede wat me bij is gebleven is de, de enorme, prachtige, vrije kuur van het Duitse uh, paar. Uh, Aliona Shevchenko met uh, haar Fransman, die een Duitser is geworden. En vooral omdat Shevchenko, die had al twee keer een bronzen medaille geworden bij de Olympische Spelen. Vijf keer wereldkampioen geweest met een andere partner. Maar die andere partner die zei van, nou, nou ben ik het genoeg. Ja? Uh, en die is daarna coach geworden en uh, choreograaf. Maar zij had er nog niet genoeg van. Uh, ze was inmiddels 30 jaar. Uh, vier jaar geleden in uh, Sortie, toen het gebeurde. Ja, ze heeft een nieuwe partner gevonden in Frankrijk. Die is Duitser geworden. Uh, Genationaliseerd. En ze zijn weer aan de slag gegaan. En ze stonden er na de korte kuur. Want hij maakte hij een foutje. Om een sprong niet door te zetten. stond ze op de vierde plek. Eigenlijk kansloos voor, de, voor het goud. Ja? En ze rijden. Ze rijden de kuur van hun leven zo goed en zo zuiver dat ze worden alsnog Olympisch kampioen. Nou, als je een vrouw van 34, Aliona Shevchenko... geboren in Oekraïne, Duitse nationaliteit. Eerst met de ene partner, dan met de andere partner. Zoveel doorzettingskracht heeft om dat vol te houden, zeg ik chapeau. Geef die man een zender. Hans van Zetten, dankjewel Hans. Graag gedaan. NPO Radio 1. Het is half drie, tijd voor de half voor het nieuws. Met de Putten. Ja, het OM in Amsterdam heeft 16 jaar cel geëist tegen een echtpaar. voor de moord op de moeder van de man. Die moeder overleed aan een dosis, eh, overdosis pijnstillers. Uit een afgeluisterd telefoongesprek blijkt volgens het OM dat het paar schuldig is aan de moord. Het kabinet maakt het onaantrekkelijk voor bedrijven... om zich als brievenbusfirma in Nederland te vestigen. Dat doen bedrijven nu omdat ze belasting op royalties willen ontwijken. Vanaf 2021 kan dat niet meer, heeft het kabinet besloten. Hoogspanningsnetbeheerder Tennet wil de komende tien jaar 28 miljard euro investeren. Van dat bedrag wordt 6 miljard naar Nederland. Uh, gaat dat naar Nederland? En daarmee wil Tennet de omslag naar een duurzame economie mogelijk maken. En opnieuw zijn de kosten van de nieuwe luchthaven van Berlijn naar boven bijgesteld. Volgens Duitse media wordt die nog eens 770 miljoen euro duurder. De totale kosten komen daarmee op 7,3 miljard. ANWB Verkeersinformatie. Verkeer in de regen Rotterdam moet rekening houden met ernstige vertraging... want door een storing is de Benelux-tunnel in beide richtingen dicht... De, chauffeur, of de, de monteur is inmiddels gearriveerd, maar het kan nog even duren voordat die tunnel weer open is. We raden u aan dus ook Rotterdam te mijden, want het staat inderdaad op alle wegen helemaal vast. Dan nog twee files in het zuiden van het land op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Staat voor knopend Batendorp 6 kilometer na een aanrijding. De vertraging is een half uur. En aan de andere kant richting Maastricht bij Eindhoven, 9 kilometer. En daar is de vertraging 20 minuten. Radio Olympia. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomporst. We volgen natuurlijk al het Olympisch nieuws. Maar ook het nieuws thuis in Nederland. Minister Hoekstra van Financiën heeft geen aanwijzingen... dat er iets mis is met de Nederlandse verzekeraar Vivat. De eigenaar van Reaal en Zwitserleven. Het Chinese moederbedrijf van Vierveld, Ambang, is in opspraak geraakt. Omdat de Chinese autoriteiten er de leiding hebben genomen. Het bedrijf zou zich bezighouden met illegale praktijken. Verslaggever Lars Geerts sprak met minister Hoekstra. Waar moeten Nederlandse verzekerden zich zorgen over maken... als ze zich al zorgen moeten maken? Ja, ik denk dat u verwijst naar het bericht wat vanochtend in de krant heeft gestaan. Um, en uh, wat, er in de, wat er in de kern op neerkomt dat die moedermaatschappij... Uh, dat daar uh, extra controles en extra toezicht op plaatsvinden in uh, China. Dat is één. Twee is natuurlijk, en dat is voor ons relevant, de Nederlandse situatie. Uh, Vivat is een uh, dochter van deze Chinese onderneming. Uh, maar het is echt een andere... Casus die daar niet mee te maken heeft. In Nederland geldt gewoon het Nederlandse toezicht. DNB houdt uh, op wat mij betreft zeer verstandige wijze toezicht... Uh, op verzekeraars en op banken. En ik heb geen signalen ontvangen... dat er wat ook maar aan de hand zou zijn in Nederland. Ja, de Nederlandse staat is een tijdje bezig geweest... om feitelijk af te komen van VIVAT. Want vanwege het, uh, nou, laten we het de bakel SNS noemen... kwam het in Nederlandse handen. Is er een kans dat, uh, dat er weer zoiets moet gebeuren... omdat de Chinezen het dumpen? Ja, het is echt belangrijk dat we, die, dat we die, uh, die casuïstiek uit elkaar trekken. En dat we ook niet op basis van dit persbericht nu vooruitlopen op de toekomst. Hè. Het is, um, uh, er is geen enkele aanleiding om te denken... dat er uh, bij deze Nederlandse verzekeraar VIVAT uh, wat aan de hand zou zijn. Ik heb daar ook geen signalen over ontvangen. Uh, en ik heb uh, vertrouwen, veel vertrouwen in het toezicht wat DNB houdt op de diverse instellingen. Oké, okay. nou wordt... Nou, ja, maar nou worden de uh, uh, financieel verantwoordelijken... en de verantwoordelijken van uh, deze Chinese tak, deze ambang... Uh, verantwoordelijk gehouden voor allerlei criminele activiteiten... horen wij uit China. Uh, bent u niet bang dat, uh, de, de, dat dat ook in Nederland het geval is geweest? Dat deze uh, Chinese uh, moedermaatschappij van allerlei zaken heeft geprobeerd te doen... die wellicht niet door de beugel kunnen? Ja, voor de helderheid, ik heb daar geen enkele uh, aanleiding voor. Uh, ik volg dat... Uh, de, ik voel de berichtgeving daarover natuurlijk wel. Um, eh, vanochtend heeft er het een en ander over in de media gestaan. Uh, maar nogmaals, er is geen enkele aanleiding om te denken... dat er in Nederland wat aan de hand is. Um, eh, en mocht dat wel zo zijn, eh, en dat geldt niet alleen in deze casus... maar ook in, in andere casus, ja, dan gaan we daar natuurlijk over in gesprek. Heeft u contact gehad? toevallig met de Chinezen over dit voorval? Nee, en ik ga het hierbij laten. Dank u wel. De 3 Degrees op Radio Olympia. En jawel hoor, daar ga ik weer. Want elke dag mag ik de volgende tekst met liefde uitspreken. Radio 1-presentator Misha Blok werd geboren in Zuid-Korea. Groeide op in Nederland. En is tijdens de Olympische Spelen terug in haar geboorteland. En ze stort zich echt vol overgave in de soms bizarre Koreaanse cultuur. En de grote vraag is dan. Trekt ze dat nou wel of trekt ze dat nou niet? Je hoort dat dus iedere dag in Misha says hi. En dat is echt... Elke keer weer bijzonder. En vandaag gaat ze ook weer iets doen. Namelijk haar huid laten bleken. Want hoe bleker de huid, hoe mooier de Koreanen dat vinden. Misha says hi, Misha. Als je huid maar goed zit, dat geldt zo in Zuid-Korea. Want als je hier op straat loopt, zie je overal beautywinkeltjes. En van mijn Koreaanse vader krijg ik ook altijd drie dozen met beautyproducten. We zijn hier vandaag in Gangnam, en dat is de duurste wijk van Seoul. En hier zijn we bij het bedrijf Koreanen. En zij zijn gespecialiseerd in het geven van behandelingen, waardoor je huid wat blanker wordt. En de grote vraag is, past dat wel of past het niet bij mij? Annyeonghaseyo! Seoul! het Ah, oké. Okay. Ik moet het uh, eventjes aantrekken. Ik word naar een uh, klein kamertje gebracht met uh, allemaal lokkers. En ik heb een lapje stof in mijn hand gedrukt gekregen. Ik heb geen idee wat dat is. Ik denk ding het had Ik dacht eventjes dat het een rok was. Dus nee, je moet alles uit en dan dit lakentje helemaal om je lichaam heen doen. Zo, uh, lokker dicht met daarin mijn uh, kleding. Oké. Okay. <lacht> ik heb slippers aan. En een lakentje. En ik word naar een kamertje gebracht en daar staat een grote behandeltafel. Hoe vind je dat mijn huid eruit ziet? Nou, je huid ziet er droog uit, zegt ze. En uh, ik zie ook rimpels. Daar nou, ben ik mooi klaar mee. De vrouwen die hier komen... Wat laten ze vooral doen hier? Vooral bleken en vochtig maken van de huid, dat laten de vrouwen hier doen. Waarom willen Koreaanse vrouwen zo'n witte huid hebben? Ze associëren, zegt ze, een blanke huid met zuiverheid en schoonheid. De meeste Koreanen denken dat dat het allerbelangrijkste is, een goede huid hebben. Want als je een slechte huid hebt, kun je dan niet de baan van je dromen krijgen, bijvoorbeeld? Nee, niet echt, zegt ze. En de man van je dromen? Nee, ook niet echt. Uh, nou ja, dus het is heel belangrijk dat je huid dus echt in uh, optimale vorm is. Ja, ze smeert nu 24 karaats goud uh, op mijn gezicht. Het middeltje wat mijn huid gaat bleken... Ja, voor zo'n potje van zo'n 120 milliliter betaal je zo'n uh, 60 euro. Ze verzekert me, het is niet schadelijk, er zijn geen bijwerkingen. En hoe lang blijf ik dan als een soort uh, Pierrot uh, rondlopen? Hoe lang blijf ik dan heel erg wit? Uh. Nou, het duurt ongeveer één week, dat uh, wit zijn. En het geluid wat je hoort, dat is uh, de massage die mijn gezicht krijgt. Ja, het is in ieder geval super ontspannend. Nou, en dan legt ze warme doeken op mijn gezicht... en haalt vervolgens uh, de gouden, dure crème uh, weer van mijn gezicht af. En dan is het afwachten hoe wit en stralend uh, ik eruit zie. Een uur later een giftset Rijker, 240 euro armer... en mijn huid... Ja, als ik in de spiegel kijk, dan zie ik niet echt dat het witter is geworden. Vind ik niet erg. Maar wel dat het stralend is en niet helemaal onbelangrijk. Het was super ontspannend. Missa 6. Oh yes. Ja, en wil je die stralende Missa nou zien? Dat kan. Ga naar nporadio1.nl voor het filmpje... of ga naar onze social media kanalen. Zeker. Nu aan tafel Marieke de Vries. al uh, bijna zes jaar Marieke, correspondent voor NOS... Ja, in Azië, China. Marike, zegt ja. hi. Oost-Azië. Hi. <laughs> Welkom. Al of drie nou. weken, we zagen, we zaten bij elkaar in het, uh, niet het vliegtuig, maar wel in de bus hierheen. Ja. We zijn hier even lang. Maar jij hebt heel veel gezien van uh, Dromundran. Wij zitten vooral hier in deze prachtige hallen. Ook mooi. Dit heb ik dan weer minder ja. gezien. Ja. Uh, even ja, in het begin. Maar um, nee, we hebben, we hebben inderdaad wat meer proberen te laten zien ook um, ja. aan de kijkers. En, en, en hoe zijn ze... Uh, uh, uh, verlopen? Want heb jij misschien maar meer zicht op hoe, hoe het allemaal is ge, ge, gegaan... met de organisatie en de, en, en de bevolking, hoe die er gereageerd op hebben? Ja, ik heb uh, gisteren nog een interview gedaan met de gouverneur van Pyeongchang. Die kijkt uh, trots op terug, heel tevreden, heel blij dat er vooral de veiligheid... Hè, goed verlopen is en, en, en ook het gevoel van veiligheid ja. weer teruggebracht is... bij de mensen die vaker op de Olympische Spelen kwamen... Uh, dat zei onze collega bijvoorbeeld Kees Jonkind ook van de week, die zei: ja, weet je, daan 9-11 is er zoveel veranderd en zoveel strengere veiligheidsmaatregelen zijn er getroffen. Mm -hmm. Dat we bijna uh, niet normaal door veiligheidspoortjes konden. Dan dus stonden we een uur in de rij. Uh, het was allemaal heel erg gespannen de afgelopen jaren. Dat hebben we dit jaar niet gehad. Ik vond uh, deze heel spelen, relaxed. je kon er heel rustig doorheen lopen. Je mocht niet eten meenemen. Daar hebben jullie volgens mij. Wel onder te lijden Officieel gehad. Officieel niet, stiekem mocht het wel. En dus konden jullie het meesmokkelen ja. bij die beveiliging. Dat Zie je, gaat, dat hoor ik van meer mensen. Dat gaat dus... vrij makkelijk. Precies. Want ze durven niet in je zak te kijken. Nee, nee. Dus ook al je heb was... je hele, twee hele bolle zakken met broodjes, want het eten was hier uh, moeilijk te krijgen op de kom of op het ja. park. Dan namen we broodjes mee uit uh, onze buurt en dan ging het prima. Precies. En ik had het idee dat, de, dat, dat bij de mannen wel eens het eten dan werd uitgehaald. Maar bij de vrouwen durven ze eigenlijk niet in de tas te kijken. Nee, dus het was best soepel en we konden er best snel doorheen. En mensen hadden Hans. daardoor een heel rustig gevoel ja, in de toekomst. rood en spelen. Hans, jij, jij hebt al heel veel spelen meegemaakt. Vertel eens, klopt dit verhaal ook wat Kees Jonkert zegt? Is het, is het, voel jij dat ook zo? Ja, sorry. maar Over het eten? Nee, over de beveiliging. Dat oh, Dat ging heel, heel, heel, heel, heel, heel soepel hier. heel soepel hier. Want je loopt overal. Gelijk je kaart wordt gelijk dat gescanned. gaat allemaal elektronisch, wordt gescand. Hoef je dus niet. En, vaak hoef je ook je telefoontje maar uit je zak te halen. Kun je erin houden. Nee, dat gaat hier helemaal heel, heel ja. erg soepel moet ik zeggen. Okay. Maar goed, dat was dus de gouverneur die heel tevreden is ja, en dat tuurlijk. hij allemaal goed verlopen is. Maar ja. hoe leefde het een beetje in de rest van Zuid-Korea? Nou, dat vraag ik me ook af. Kijk, ik ben niet in Seoul geweest, mijn collega's wel. Dat ligt gewoon 2,5 uur, 3 uur hier vandaan, zoals je weet. En daar ja. uh, leeft het een stuk minder. We zitten echt in de provincie. Dus het, het leeft ook niet zo zoals... Nogmaals, ik heb het vergelijkend materiaal niet, Hans wel. Is dat het niet zo leeft als bijvoorbeeld in Vancouver het leefde... wat echt in een stad was. Londen, wat echt in een stad was. Dat de hele stad meeviert en dat Olympische vuur heeft. De Koreanen die hier wel naartoe kwamen, er zijn ongeveer 800.000 bezoekers geweest over de afgelopen twee weken, zei die gouverneur ook. Die hebben wel genoten, maar op z'n Koreaans. Ik bedoel, ze zijn natuurlijk wel naar evenementen gekomen en hebben gejuicht voor hun eigen mensen. Dat maar liepen net zo is. hard weer weg ja. als ze uh, gedisqualificeerd werd. Ja maar ik ben bijvoorbeeld afgelopen zondag naar het Olympic Plaza geweest in Pyeongchang. En toen was het ook dat nieuwjaarsweekend, hè? want het was ook Koreaans nieuwjaar. Dus iedereen was vrij en nam de kinderen mee naar dat plaza. En dat is ook belangrijk voor die Koreanen geweest. Niet dat ze per se naar die sportevenementen moesten. Maar het gevoel van, we hebben die spelen, ze zijn naar die shops gegaan. Overal zag je mensen met die mascottes lopen. Ja. En de mensen die ik sprak, die zeiden dat ze enorm trots waren... dat Korea dit georganiseerd heeft. Dat het hun een gevoel heeft gegeven er in de internationale wereld bij te horen nu. We praten nu echt mee met de grote jongens... want we hebben na 30 jaar weer een keer de Spelen mogen organiseren. We doen mee in de Olympische wereld. En wie je ook maar spreekt... Allemaal hartstikke trots dat ze dit hebben gedaan. We tellen mee. Ja, en veel bezoekers toch ook. Want vooraf was het, het als hier, hè, in de, de, de hallen. Want vooraf was het verhaal toch nou, dat, dat, dat shortstack is heel snel uitverkocht. Want daar zijn ze gek op. Ja. En dat kunnen ze goed. Nou, dat wisten we ook. Maar uh, de lange baan, ja, nou, dat zal wel meevallen. En nou, we hebben, we hebben misschien een begin even twee dagen wat minder. Maar daar hebben de Koreanen iedereen... ook goed mee eigenlijk, natuurlijk. Ja, Vanavond ook weer, Kim. En, maar, maar, maar ook, ook vol. Ja, ook vol. Maar daar hebben ze ook... Ik weet niet of dat hier is gebeurd, hoor. Maar er is ook door de Koreanen een organisatie opgezet... die heet De Witte Vrienden. En dat zijn gewoon Koreaanse vrijwilligers. Die hebben zich aangemeld daar op een website. En die gaan klappen voor landen waar niet zoveel supporters voor zijn. Zodat er in ieder geval wel publiek is. Dus je hebt ook gewoon... Hè, dus de ja, Ghanese, of, hè, waar maar één iemand meedoet... of die hele leuke jongen uit Tongo. Nou, die heeft misschien wel... Genoeg publiek. Maar die witte vrienden gaan gewoon klappen. En die vinden het fantastisch, zodat ook de ruimtes vol zijn. Fantastisch toch. Dat is toch? ook een goed verhaal. Ja, gaan zeker. we morgen nog een reportage over maken. Ja, dus want ik heb vele een... reportages gemaakt. Je hebt ja. er een paar meegenomen. Laten we beginnen met uh, eigenlijk, ja, die, de eerste uh, reportage was die over die demonstratie bij de openingsceremonie. Ja, niet iedereen was blij.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 We to our national flag and our national anthem. Ja, ze wilden heel graag juist die Zuid-Koreaanse vlag laten wapperen. Yeah. En toen moest er opeens de gezamenlijke Koreaanse vlag in top. Yeah. 77% van de Koreanen stond achter die demonstraties. Maar daarna... Nou was tegen die gezamenlijke vlag. De ja. demonstraties waren spontaan oh, okay. op verschillende plekken. Maar... Zijn er nog meer, geweest? Zijn er nog meer Onder die vlag... geweest? Er waren meer demonstraties. We zijn ze meerdere keren tegengekomen. Door de hele stad heen. Eigenlijk tijdens de hele Olympische Spelen. Ja. Maar plukjes mensen hoor. Het was niet dat er duizend mensen liepen of zo. Ik zie de laatste tijd veel plukjes mensen demonstreren tegen nucleaire wapens hier in de buurt. Oh, interessant. Steeds meer, ja. Die heb ik nog niet gezien. Ja. ja dat Medi lijkt me een hele zinnige. Demonstratie, ja, natuurlijk ja. waren er wel demonstraties. Maar het was toch ook wel het verhaal van de spelen. Het paste er heel goed bij. Die verbroedering, die sfeer. Waren de Koreanen ja. daar dan niet over te spreken? Nou, ze zijn er natuurlijk, ze vinden het goed... Uh, dat er nu weer een soort toenadering is. Maar zij hebben een behoorlijke gezonde dosis... scepticis uh, uh, uh, bij hun zichzelf ontwikkeld... over wat dit nou eigenlijk betekent. Die zus van Kim Jong-un die hier was... en een uitnodiging om naar Pyongyang te komen. Uh, die heeft gelukkig uh, president Moon al... Hè, heeft hier al rustig van gezegd... misschien moeten we dat nog maar even niet doen. Nu, voor de sluitingsceremonie, om maar aan te geven dat ze niet weten wat voor spelletje Kim Jong-un aan het spelen is... heeft hij zijn nou ja, rechterhand in het leger... een oud-chef van de militaire inlichtingendienst uitgenodigd... meneer Jong-cho, dat is niet een gezellige jongen. Die wordt verdacht van twee aanslagen, waaronder een marineschip... Uh, waar 46 matrozen bij uh, verdronken zijn hier in Zuid-Korea... Dat steekt. Dat is gewoon een heel gevoelig punt hier. Wie hier er ook maar over spreekt... iedereen kent die aanslag uit 2010, nog maar acht jaar geleden. Dus ook die in de gaat de, de tribune En hij, Ja, die gaat hier toch op de tribune. Die stuurt Kim Jong-un. Dus daarom zijn mensen niet zo onverdeeld enthousiast... Ja. als Kim Jong-un opeens zijn zus stuurt... of als er een gezamenlijke vlag een stadion wordt binnengeschouwd. Hans voor zetten, ja, op. Het, ik, heb het, ik heb het ook gezien in ons ijsstadion... dat dan komt daar zo'n compagnie cheerleaders... Ja. Ja. prachtig uh, in, in rotte van twee binnengemarcheerd allemaal uniform gekleed. En die roepen dan uh, uh, he, ja, precies hun eigen uh, rijders uh, aan. Ja, dat, dan noord, noord dat zijn Noord-Koreaanse Dat zijn Noord-Koreaanse, ja. ja een echt noord, een compagnie van die meiden dus, ja. hè. op meisjes, ja, vrouwen. Uh, in ieder geval... Uh, ik, ik kijk dan een beetje, hoe valt dat eigenlijk bij die Koreanen? En die moeten daar ook een beetje om lachen. Die voelen zich daar eh, nou helemaal niet prettig bij. Want dit militaristische... Dat is allemaal geregistreerd, dat militaristische. Want als zij gereden heeft, die noord koreanen dan zijn ze weer vertrokken. Dan kleden ze zich om in een andere kleding. Bijvoorbeeld in blauw pak. En dan moeten ze bij een andere wedstrijd worden ze aangemarcheerd... om daar weer een act op te voeren. Kortom, het is zo uh, dictatoriaal, militair... Uh, geregisseerd. Er is niks van spontaniteit... Nee, wat je normaal nee. bij een sportevenement ziet. Weet je nog dat we bij het skiën waren? Ik heb ze gefilmd. Het is een soort van engelachtig koor. Ze zingen wel mooi en ze doen allemaal synchroon bewegingen. Maar het is wel nep. Het maar is, je is ook... niet echt iemand uh, uh, aan... aan, aan uh, ja. ja, ik heb... Nou, heb, je plukje, heb je plukje andere supporters ook gezien? Dat was wel grappig. We waren bij het skiën... en daar zaten ze dus ook even. En uh, Patrick heeft een prachtig filmpje gemaakt, maar... net daarboven zaten, ik denk zuid koreanen ja. allemaal... ...terug te zwaaien met de, de, de eenheidsvlag. Ja, we dus ja, hebben zich gezien op bij, het, bij het ijshockey... ...toen mochten de, de gezamenlijke Koreanen... ...want daar gingen ze het ja. gezamenlijk team ook optrekken... ...tegen Zweden, de eerste wedstrijd. Daar zagen we ze, we ze ook. En je kan zeggen militaristisch, maar hoe vind je Amerikaanse cheerleaders overkomen dan? Die doen toch ook allemaal hetzelfde en doen toch ook allemaal een dansje. En zijn toch ook allemaal met elkaar. Kijk, dat, dat is een beetje inherent aan cheerleaders. Dat ze allemaal hetzelfde ja, dansje er is doen. ook een filmpje maar hier staat is... zien... natuurlijk er is ook een andere een filmpje gedachte te zien. Dat kan je ook zien op, uh, op internet, makkelijk te vinden. Eén uh, meisje is gewoon, die, die, die, die zit volgens mij naar skiën te kijken. En die begint dan gewoon te klappen. En, en dan wordt ze aangestoten door haar uh, Noord-Koreaanse... Dat dat niet mag. Dat dat niet mag. Ja. je Was klapt ook... nu voor een Amerikaan. Dus het is wel, weet je... Ja. Ja, bij dat ijshockey werd natuurlijk alles heel Amerikaans. Er werden ook keihard die uh, enorme Amerikaanse hits iedere keer ingestart. En ook de Zuid-Koreaanse muziek. Hè, in, de, in de pauzes werd die natuurlijk door, door hip-hop artiesten, K-pop artiesten gespeeld. Maar dan gingen zij heel hard hun eigen ja. Noord-Koreaanse cheers doorheen doen. En dat werd niet heel erg gewaardeerd door het publiek. Beetje terug. Jij bent ook naar de grens <laughs> geweest van Zuid- en Noord-Korea. Even nee. luisteren. Vind ik Ze zijn er op uitnodiging van de organisatie... om te spelen op een cultureel evenement. De Nederlandse van ja, een kleintje dus Natuur. pils natuurlijk. Ja. Daar willen we zo meteen misschien wel even Maar ik vond het wel heel erg mooi, ja. uh, want daar ben je ook natuurlijk geweest. Een kleintje pils die hier ook nog de, de show stal. Maar je bent dus ook geweest bij de grens tussen Noord en Zuid-Korea. Hij is nu 84 en de trappen kosten hem zichtbaar moeite. Maar meneer Kim wil graag naar het uitkijkplatform... waar vandaan hij zijn geboortestreek in Noord-Korea kan zien. Als 17-jarige jongen trok Kim met het Amerikaanse leger naar het zuiden... om niet voor de Noord-Koreanen te hoeven vechten. Hij dacht met een week of twee wel weer terug te zijn. Maar in plaats daarvan werd de grens afgegrendeld... en zag hij zijn familie nooit meer terug. De deelname van Noord-Korea aan de winterspelen... voelt voor hem als een reunie met verre familieleden. Die hij dan alleen niet ziet? Nee. He? Die hij zeker niet ziet. Nee. Hoe was dat om dat te filmen? Want je mocht er niet filmen. Je moest dat met nee, je, met je we smartphone hebben met doen. De, de, ja, precies. Met de smartphone. Uh, dus dat was even. Ja, dat is altijd even. Een beetje ja, je improviseren. Bent, je maar dat wij gewend geweest, we zijn het wel gewend in China. China ook. Ja, ja, precies. We doen het regelmatig. Ja, ik vond. Uh, het, deze manier. Het was toch wel weer een. Uh, Meerdere we keren natuurlijk met Noord-Koreanen gesproken. Maar. Um, het deed hem natuurlijk wel weer heel veel... dat hier Noord-Koreanen deelnamen aan deze spelen. Hij zei, het is voor die atleten heel bijzonder. En ik hoop dat ze als een soort ambassadeurs teruggaan. Ja, dat ze daar verhalen gaan vertellen nee, over hoe het hier ook zou zijn. Nee, nee, we moeten ook nog eens een keer zien wat er met ze gebeurt. Want ik weet niet of jij die verhalen kent... over de vlaggedrager uit Noord-Korea in 2006 in Turijn... Toen was er ook een gezamenlijke vlag. En Bora Lee, de, de, de Zuid-Koreaanse snelschaatster, droeg toen de vlag met een Noord-Koreaanse kunstschaatser. En die man, die is, daar is nou, daarna nooit meer wat van vernomen. Ze heeft nog van alles geprobeerd om contact met hem te onderhouden en die is verdwenen. Nou, we weten gewoon niet wat er met hem gebeurd is. Dat is misschien nog wel eens iets om na te gaan. Dat had niets te maken met het gezamenlijke vlag, toch? Neem ik aan, want dat was afgesproken, toch? Dat was, nee, dat was gewoon afgesproken. Ja. Natuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar ja, daarna hoor je niks Opgelost meer van die atleten. In het niets, nee. nee, want daarna waren er nog ja. meer internationale wedstrijden. De Asian Games waren er nog. De IJung Games waren er nog. En daar deden ze ook aan mee, Noord-Koreanen. Maar deze meneer hebben ze nooit meer teruggezien. Maar goed, deze uh, meneer die we gesproken hebben... die had een heel mooi verhaal erover. Uh, verlangt nog steeds terug dus naar zijn... Uh, zussen die hij heeft achter moeten laten toen hij vluchtte met het VN en het Amerikaanse leger naar Zuid-Korea. En we hebben dus aan die grens gestaan. En dat is ja je ziet uh, Noord-Korea liggen in al zijn prachtigheid ook. Hè? Want het is ook een heel mooi land. En vooral als je hier ten noorden van Gangnung rijdt. Ten noorden van deze ijsschaatsbaan. Uh, het is ongeveer anderhalf uur rijden. En dan sta je aan de grens met fantastische bergen. Een hele mooie kustlijn. En dan die enorme... Hekken en grenzen doorheen. Ja. Die DMZ, de gedemilitariseerde zone. De zone met de meeste militairen, geloof ik, hè? Ter wereld. ja. ja. Het meest gespannen toeristengebied dat ze dan ter wereld wordt het ook wel De gedemilitariseerde zone, ja. ja. ja. Ongelooflijk. Um, Hoe ja. laten we het land achter als deze Olympische Spelen geweest zijn? Is het veranderd, Zuid-Korea? Nou, die trots zit er wel in. Ik denk dat ze daar wel uh, garen bij gaan spinnen. Ik weet niet wat er gaat gebeuren met die hele discussie Noord- en Zuid-Korea. Want er is nu dus door die komst van uh, meneer uh, Kim jong cho die dus met de afsluitingskeremoning gaat ja, komen. Ja. Haaf, kan je hem gerust noemen als het niet erger is. Er um, is nu een heel groot debat over, natuurlijk intern. De oppositie is daar heel op tegen, vindt dat Moon hem eigenlijk moet arresteren. Hij staat ook op een zwarte lijst. Hij wordt dus uh, zou geargestemd en, en, en er wordt hem van alles ten laste gelegd. Dus de vraag is, doet Moon dat... En dan heb je de poppen aan het dansen. Dan heeft Kim Jong-un natuurlijk weer een ja. stok om mee te slaan. En te zeggen, uh, kijk eens wat jullie ons aandoen als wij jullie uitnodiging uitnemen. Maar aan de andere kant kan je dit natuurlijk ook als een pure provocatie voor Kim Jong-un zien. Wat Zo zie ik ook... het hoor, als een provocatie ja. hoor. Ja, ja. ja want ja. Dat, dat gaat toch niet gebeuren. Nee, Hij... dus eindigen we de spelen eigenlijk weer zoals we hè, voor de spelen de situatie was. Ja. Namelijk zeer gespannen. En eigenlijk geen stap dichter bij uh, enige vrede of zo. Ivanka een, uh, Trump komt ook nog. Oh. Dus uh, nou, het, het is een beetje... Uh, ja, nou, ja, Het is de vraag of die nog met elkaar gaan praten. Die haaf ik met ja. uh, mevrouw Trump. Hoewel, ze zijn dol op haar weet uh, We gaan het ja. allemaal beleven. Ja, ja. Overmorgen. Toch een beetje een conclusie zo aan het einde van een heel mooie dag. Nou, het was Want, ook wel weer heel mooi. En dat zal het zeker blijven. Bij de sport was het fantastisch. Met Kjell thuis het goud om de nek. Vanavond zit die Henry Schut op de bank. Dit was Radio Olympia en zometeen Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman. Tot morgen. Ja, de laatste uitzending, Patrick. 11 uur morgenochtend. Tot dan. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl. Daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen. Zoals kinderopvang, rijbewijs, AOW